Kees Groot met het NOS-journaal. De jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten... ging volgens het Brabants Dagblad al sinds augustus niet meer naar school. De leerplichtambtenaar deed onderzoek naar de spijbelende jongen... maar was volgens de krant niet bekend bij de politie of jeugdzorg. De burgemeester van Bunschoten zei gisteren dat Savannah... waarschijnlijk via sociale media in contact was gekomen met de jongen uit Den Bosch. Vanwege de storm is de afsluitdijk grotendeels afgesloten. Bij Kornwerder Zand, aan de Friese kant, zijn drie rijstroken dicht. Door de harde wind is een bouwstijger bij de sluis instabiel geworden. Als die omvalt zou dat gevaar voor het verkeer kunnen opleveren. Er is op de afsluitdijk nu nog maar één rijstrook beschikbaar. Verkeer richting Noord-Holland wordt omgeleid via de A6. Door een fout zijn er bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 7600 stemmen niet meegeteld. Minister Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat het hoofdstembureau van Boksmeer per ongeluk alleen de stemmen op VVD, PVDA, PVV en SP heeft ingevoerd in het systeem en niet de stemmen op andere partijen. De fout is niet meer te herstellen, maar volgens de kiesraad hadden de niet meegetelde stemmen niets veranderd aan de einduitslag. De voorzitter van het Europees Parlement wil de regels aanpassen voor de onkostenvergoedingen die parlementsleden krijgen. Journalisten onthulden vorige week dat vaak helemaal niet duidelijk is waar die vergoeding van netto 50.000 euro voor gebruikt wordt. Voorzitter Tajani vindt dat Europarlementariërs vaker zouden kunnen afzien van tenminste een deel van de vergoeding. Ook wil hij dat ze hun onkosten laten checken door een controledienst. Tot nu toe stemde het parlement tegen de meeste voorstellen voor meer controle op de onkostenvergoedingen. Het weer, buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen is het in het noorden veelal bewolkt en regenachtig. In het zuiden blijft het vaker droog. Het wordt morgenmiddag hooguit 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Luisteraars. Dit was natuurlijk een heel bijzonder muziekje. Uh, ja, tien uur geweest, dus de hoogste tijd voor CFM Jazz. Uh, Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En we begonnen met een nummertje van Medeski, Martin M. Wood. En dat heet Waking Up. En dat doen we natuurlijk, Waking Up, op deze eerste Pinksterdag. En dat gaan we doen met uh, mooie muziek. Wat mag je dit uh, uur en het volgende uur verwachten? Eens even kijken op het lijstje. We gaan natuurlijk een uh, beetje Bach doen. Hermine Durlo heb ik erop staan. die Be Bell, uh, Lorraine Feather... Uh, twee duur, veel big bands en uh, dan staan we ook stil bij het nummer... It was a very good year met verschillende uitvoeringen. Lucas van Marwijk, kortom, we hebben weer van alles. En dit was natuurlijk een spectaculair begin van uh, Medetsky, Martin en Wood. Een avondkarde jazz funk bandje uit Amerika in 1991 opgericht. En uh, ja, ik ga er in deze uitzending wel wat meer van draaien... want ik was onder de indruk van dat uh, leuke cd'tje wat ze toen gemaakt hebben... Maar goed, uh, ja, het is nog een beetje bewolkt, maar het schijnt mooi te worden. Daarom beginnen we toch een beetje met uh, ook een wat zomerse muziek, zou ik zeggen. Als je goed luistert, kan je de vogels horen in het volgende nummer van Ciara Civello... van haar nieuwe uh, CD Eclipse, Kom Vano Le Cat. Okay. Het gevoel van de Chiara Civello, een Italiaanse... die eigenlijk op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten ging... en uh, daar gestudeerd heeft en dat, daar is blijven hangen... en veel uh, nummers heeft geschreven, ook in het Engels... maar ook in het Italiaans en ook in het Portugees. Letten en Bossa Nova is haar specialiteit. En dit komt maar van de nieuwste cd, Eclipse, een cd 2017. Uh, ik heb wel eens gehoord dat heel veel mensen ook van klassieke muziek houden. En, uh, en, maar er is ook een grote groep in de jazz die daar erg van houdt en vandaar dat ik uh, twee uh, klassieke uh, nummertjes heb gekozen van Bach en dit is van classical uh, jazz quartet bestaande uit Kenny Barron op piano, Ron Carter Bas, Stephen Harris op uh, vibrafoon en marimba en Louis Ness op drums en het nummertje van uh, uh, ik zei het reeds van Bach op het uh, Hobo concert classical jazz. Classical Jazz Quartet, met een beetje een lettende accentje in dit nummer. Mooi gedaan. En deze kennen we natuurlijk ook nog allemaal. Een meisje wat in Zandvoort nog wel geboren is. Shirley is haar naam. En dit nummertje voor de oudere luisteraars onder ons. Ik weet niet wie het is, een hei of een zee. Maar ik vind hem op voor bijvoorbeeld sympathiek, want ik luister altijd zo blij naar wat ik daar hoor. Het is na een uurtje wel helaas weer voorbij, maar als dat mij lag, ging dit heel de zondag zo door. Vind ik dat Bach bijvoorbeeld ook kan swingen keer op keer? Krijg ik zo'n zin om daarbij mee te zingen? Ook al is er helemaal geen tekst. Dat nummertje werd volgens mij ook veel gedraaid... door Willem Duiz in het programma Muziek Mosaïek of zoiets heette. Dat dacht ik uh, tig jaar geleden. Maar goed, we, ik doe nog één keer een uh, Bach-nummer... van een band die bij mij op nummer één staat op dit moment. Je hebt altijd van die periodes die bepaalde muziek heel hoog op zitten. En dat is de Gordon Goodwin Big Fat Band. Die hebben ook onder andere Bach-muziek gespeeld. Dit nummertje, Bach. Bach. spreken want deze band komt in twee uur nog twee keer terug, want het zo'n fantastische band is. De Gordon Goodwin's Big Fat Band. Of kortweg de Big Fat Band. Een 18 man jazz-orkest speelt big band muziek uit de 30, 40 jaren. Maar gemixt met een beetje funk en jazz-fusion. Er staat onderlijn van Gordon Goodwin. Maakt arrangementen, maakt composities, speelt piano en saxofoon. En uh, dit komt van het eerste album, Swinging for the Fences. Uh, prachtig, prachtig band. Als je het één keer gehoord hebt, ben je meteen aan hun muziek verslingerd. En, maar dat kan ik ook zeggen van de volgende. De volgende is Judy Niemak en die zingt het nummer uh, um, Soul Eyes. Dat kennen we laatst nog in uitvoering van Candy Springs. Maar dit is ook een mooie uitvoering van Judy Niemack. Judy Niemak. to tell. Eyes, Mal Waldron. en die, die speelt ook mee op dit uh, nummer. Het is een, volgens mij is het even kijken van uh, wie dit is. Uh, het, is het, het heet volgens mij Judy Niemak, Mal Waldron, Mingus, Monk. De, de CD heet Mingus, Monk en Mal. En Judy Niemak uh, zingt daarop. Prachtige CD, de moeite waard. Ik zou zeggen, tijd voor iets uh, Nederlands. Dan komen we bij Hermine Deurlo. Wie kent haar niet, zou ik bijna zeggen... Uh, ooit uh, saxofoon gestudeerd volgens mij... maar uh, speelt tegenwoordig heel veel op de mondharmonica. En dat, volgens, dat heeft ze zichzelf geleerd. Doet denken aan Toets Stielemans. En die heeft in december vorig jaar 2016 een cd uitgebracht... Living Here. En misschien leuk om daar een nummertje van te draaien. Ik zou zeggen, in verband met het weer... zouden we wat Zuid-Amerikaanse klanken laten klinken. Dus vandaar dat ik kies voor het nummer Zo so zien zo. romatische mondharmonica. Jurg Brinkman natuurlijk op cello. En Rembrandt Villarichs piano. En Jim Black speelde op drums. Een mooie cd geworden. Zeer de moeite waard. Waar is de Dat is natuurlijk interessant, Where's the Music? En dat gaan we natuurlijk in de tweede uur van CFM, Cfm Jazz laten horen. Where's the Music? Maar we gaan de draaien is wel oud als nieuw. En nu heb ik nog iets opgezocht van Don Byron. Romance voor de Unseen. Uh, set Twilight. Het idee heet Romance with the Unseen en hij is gedateerd uit 1999 en wordt gespeeld door Don Byron, clarinet natuurlijk, Bill Frizzle, je op gitaar en Jack Tysionet op de drums. En ik zei het net al: 'Where's the music?' Dus dat, dat komt straks pas, maar het is bijzonder. Dus Wees alert. Tweede uur gaan we daarmee verder. En we gaan iets uit Noorwegen. Noorwegen toch ook een land waar heel veel goede jazz vandaan komt. En dan heb je een band Be Bell. Daar ben ik zeer van onder de indruk. En dat is hele mooie muziek. En van het nummer, het nummer Shadow. Biedibel, onthoud die naam. Mooie muziek, schitterende muziek zou ik bijna zeggen. Ik moet zeggen, in de krant las ik een, een, een angstaanjagend bericht laatst van de week. Er stond namelijk het volgende in. Binnenmaas is in de ban van krokodillen. Het buitendijkse gebied aan de Oude Maas, ten westen van Putterzoek, is met hekken afgesloten vanwege de mogelijke aanwezigheid... van twee krokodilachtige reptielen. Dat is heel bijzonder. De hekken die op deze toegangspaden naar het gebied zijn geplaatst... worden later deze week verwijderd. Uh, wandelaars moeten, ondanks dat er niks aangetroffen is na onderzoek, op, wat op de aanwezigheid van twee krokodillen wijst, alert zijn bij een bezoek aan het gebied, al de gemeente. Wie de dieren ziet, wordt gevraagd contact op te nemen met de gemeente of de politie. Nou, bijzonder toch. Dat zou hetzelfde zijn als ze hier het bericht uh, ging dat mensen in de duinen Puma's hadden gezien. Wie weet, dat wordt het misschien ook wel afgezet met hekken. Maar, vooral omdat het om krokodillen ging, toen kwam ik bij een nummertje van Lorraine Feather. Het nummer Alligator. Leuk. Did you see the alligator hanging around? he did you see the alligator hanging around? Cause I could feel him in the air He could be almost anywhere And he's the lethal weapon when he's hungry I thought I heard the alligator shaking the ground I thought I heard the alligator shaking the ground He might be in the pepper tree maybe may writing back a meal Thinking not to make a single peep. Talking about that alligator He's the ruthless perpetrator Of a thousand heinous crimes I'm telling you it's deep Don't you know that scaly green annihilator Would eat the world to be the good and at the end He would happily go back to sleep Was having a shindig when out of the blue Guess who crawls in That reptile Wearing a big smile First he inhaled the giant punch bowl Good thing he can't hold his liquor Once again, an arrow Escape our nerves in a good shape No use cleaning laying out cold cuts At night, it's terrible, terrible State of affairs, messing up our groove Looks like that gator's here To stay and we can't afford to move surprise yikes there it goes yelled the water snake honey get inside i heard a sound i turned around and saw him open wide if he can't catch you somehow he makes do ask my neighbor Didi how he hit the car when she was out digging a movie as far we're sick of this horror flick i should land him have it when he drools on me again there's power in that big jaw Death in every sharp Heat snap, think you're gonna feel your heart start playing La Baba. If you see his tail whip, shake him again and trip. Hooray, run like cow when he rings that dinner bell. Hey, did you see the alligator hanging around? Hey, did you see the alligator hanging around? Cause I can feel him in the air, he could be almost anywhere, and he's gonna the weapon when he's hungry. I thought I heard the alligator shaking the ground. I thought I heard the alligator shaking the ground. When he hasn't had his food, he gets into a cranky when you know he's got a really filthy mouth. Talking about that alligator, he's the ruthless perpetrator of a thousand ugly crimes. I'm telling you, it's deep. Don't you know that scaly green annihilator is definitely after us? We better grab a bus. Don't even stop to say later. Loren Alligator, het nummer komt van de cd. New York City Drag, CD keer 2001 Leuk, als we dat toch bij dieren zijn... dan kunnen we het overschakelen op de Blackbird... met een Nederlands tintje. Uh, David Liepman, Marius Beets, Erik Ineke... op drums natuurlijk, en John uh, ook op sax. Uh, trouwens ook nog een geweldige uitvoering... voor dit nummer Blackbird door V. Klaassen... Uh, samen met de, de WDR Big Band. Uh, David Liepman, Marius Beats, Erik Ineke... Hey! <laughs> Over oude reuzen gesproken, dan zie ik hier op het lijstje staan de volgende. Eddie Palmeri. Dat is een Grammy Award-winning. Die heeft ja, een Grammy Award, uh, uh, Award gewonnen, pianist. Geboren 1936 en heeft in 2017 weer een, een, een CD uitgebracht. De CD heet, dacht ik, ik moet even op mijn lijstje kijken hoe die ook precies heet. Ja, een mooie CD. En de CD heet Sip Urdia. En daarvan het middelste stuk life. Als je deze leestijd hebt en je kan toch nog vernieuwen. Het is ongelooflijk, hè. Ja, er spelen ja, trouwens hele bekende jongens mee hoor, op deze cd. Uh, de cd heet Sabiduria. Uh, 2017, ik zei het al. Ik zie, ik zie een hele lange lijst aan de spelen op verschillende nummers mee. Onder andere Ronnie Cubber, van